Je wilt geen schulden, heb je mij zo vaak verteld. Maar ach, van deze jongen krijgt de halve stad nog geld. Je vroeg erom en dus liet ik je vrij. Maar als je toch te groot in wil, waarom dan niet met mij? Die laaie ligt er waar je nou mee gaat. Dat is tuig van de regel, dat is gaais van de straat. Een laie lichter is dat wat je wou. En dan te denken dat ik nog steeds in lichter sta voor jou. Ja, weet dat ik nog steeds in lichter sta voor jou.